Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het nu verder met de Spaanse politiek? Dat is de grote vraag na de verkiezingen van gisteren. Van tevoren werd gedacht dat de conservatieve partij en de ultra-rechtse partij flink zouden winnen en samen genoeg zetels zouden halen voor een meerderheid. Maar dat gebeurde niet. Maar de linkse coalitie heeft ook niet genoeg zetels voor een meerderheid. Dus nu is de politieke toekomst van het land onzeker. En misschien komen er zelfs nieuwe verkiezingen, zegt correspondent Miral de Bruyne. In Spanje mag namelijk de, coalitie, of de coalitievorming maar een bepaalde tijd duren, dus er zit ook wel een beetje haast achter. Um, dus er bestaat best wel een grote kans uh, dat de Spanjaarden voor het nieuwe jaar nog terug moeten naar de stemlokalen. De president van Roemenië is bezorgd over de Russische drone aanval van afgelopen nacht. Die was op zo'n 200 meter van de grens, op twee Oekraïnse havens. De president zegt dat de aanvallen een gevaar zijn voor de voedselzekerheid van de wereld... omdat via de havens graan wordt verscheept. Roemenië gaat het gebied bij de grens met Oekraïne beter beveiligen. Er zijn vijf mensen aangehouden nadat er afgelopen weekend een dode vrouw is gevonden in een huis in Den Haag. Het lichaam werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt. Wat de relatie is tussen de verdachte en de vrouw weten we niet. En misschien is het je opgevallen als je vandaag Twitter hebt gebruikt via de website. Het bekende logo met het blauwe vogeltje is veranderd in de letter X. Het is het begin van een aantal veranderingen die Twitter-eigenaar Elon Musk wil doorvoeren, zegt mijn collega Nando Kastelein. Ja, dit is onderdeel van een plan dat Elon Musk al veel langer heeft om van. Twitter de allesomvattende app te maken zoals hij dat zelf zegt. En daar moeten dus allerlei extra functies in komen buiten waar we Twitter nu van kennen. Zoals bijvoorbeeld een marktplaats waar je in kunt kopen en verkopen. De X lijkt de lievelingsletter van Elon Musk te zijn. Want je komt het vaker tegen bij zijn bedrijven en producten. Denk aan SpaceX, de Tesla Model X, maar ook een van zijn kinderen heet x A12. Dan nog het weer, de laatste buien trekken het land uit. Vannacht komt het af naar een graad of 11. Morgen meer zon, minder regen en een graad of 20. En dat is fris voor de tijd van het jaar. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Qua verkeer zijn er op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 weer een uh, nieuwe single uit van Westone en die single die mag ik dus nu nog niet draaien maar uh, daarom draai ik nog even uh, oud materiaal van hem uh, Joost van Beek is een van uh, de mensen die achter Westone uh, schuil gaat en misschien is hij wel de backbone van uh, de band uit Horen ja, ze, uh, in, in de buurt van Heerhugewaard Alkmaar die kant uit daar komen ze vandaan uh, deze Westone. En uh, Ghost Town is alweer van een tijdje terug. Ik denk van een jaar of uh, twee, drie geleden alweer. Uh, Don't Butter was uh, waar we mee afsloten het afgelopen uur. Van Jean Jean. En wie, wie zijn dat? Nou, dan moet je ook even uh, kijken. Want ze hebben een week of twee geleden hebben ze een single release al gedaan in Paradiso. En mocht je dat gemist hebben. Want ze komen uh, naar Zandvoort uh, toe. Oh, uh, ja. Zandvoort, Bloemendaal zo'n een beetje de grens. Maar ik denk dat... Uh, Rapa Nui toch echt onder zandwoord uh, valt. Want daar uh, zullen ze september uh, te zien zijn, deze band uh, Jean Jean. Ik draai er nog heen en dan uh, kunnen de mannen weer zich helemaal uh, gaan klaarmaken. Volgens mij word ik uh, nu ergens uh, gekiekt uh, door de Niels Buis. Want uh, ja, die, uh, dat, dat zijn allemaal die leuke dingen. Op het moment dat ik sta, uh, sta te abonneren, dan uh, word ik daar weer ergens uh, in een of ander filmpje dus al, alweer voorbij gaan komen. Alsof ik niet genoeg gefilmd ben of gefotografeerd. Love Remains van Anna Joan ga je nu horen en daarna is het de beurt aan Sai Hollywood. met uh, Love Remains. En een van de dingen die zij uh, doet tijdens uh, de optredens is uh, ook gebruik maken van een paal. En dan uh, gaat ze dansen Dus uh, ja, morgens. Maar uh, het is uh, wel heel erg leuk. Want uh, het volgende nummer is een nieuw nummer van Sai Hollywood. En dat moet jou wel aanspreken. Want het nummer dat heet IT Support. En aangezien jij in de, de IT uh, sector werkzaam bent. Ik denk dat dit gelijk meteen uh, een nummer is uh, dat ze aan jou op uh, kunnen dragen. IT Support van Sai Hollywood. Dit is dan nog de, de enige beschaafde uitvoering. Maar ik denk dat, uh, dat als we hem gewoon in een knallende versie horen. dat daar nog wel heel meer uh, achter zit. Wat een dynamiek, mensen. Uh, dit was het uh, nieuwe nummer van SciHulu IT Support. De laatste. En uh, de mensen kennen hem zeker. Want uh, dat is een heel dynamisch nummer. Maar hier zal hij toch heel anders uh, klinken. Uh, wat meer ingetogen, wat meer sophisticated, zoals de Engelsen zeggen. Uh, the balcony, want daarmee sluiten we dit hele avondje met Sai Hollow hier in de studio af. Sai saai Hollywood met uh, de balcony was dat het laatste nummer van het blokje van drie. Maar we gaan natuurlijk ook nog even met ze praten straks. Uh, Verderop in de uitzending. Maar eerst uh, nog even nieuw materiaal, of tenminste vrij recent materiaal. En dat is van deze Scarlet Rose. Ooit ook hier geweest. En het nummer dat nummer heet T-shirt On. fix sign ...die redelijk... Uh, ...ja, een beetje hot is in uh, Nederland. en Met name in Festivalland... ...is deze Fiep. En een van de, de nummers... ...zoals deze, Same Boat die, uh, ...die gaat... Uh, ...een videoclip krijgen. Nee, en die wordt uitgebracht... ...op 26 juli. Uh, dan komt uh, die clip online. Uh, Scarlet Rose hoorde je... ...met de uh, t-shirt on. We gaan er nog eentje draaien... ...en dan is het tijd uh, om... Uh, Guus van Trent uh, te gaan bellen, want uh, die hebben de, de komende week hebben ze nog een EP release show staan in de Cinetol. Dit is een Utrechtse band, ook met het uh, nodige stevige materiaal. Wel Rabbit. de bedoeling dat ik uh, hier iets uh, erachter zou uh, doen met uh, Guus van Trent. Maar dat uh, schijnt toch uh, wel wat, uh, wat de nodige voeten in de aarde te hebben. Ik heb net een uh, voicemail achtergelaten. Uh, ja, dan houd het even op. En dan ga ik uh, gewoon uh, wat anders doen. Want ik heb ook nog uh, muzikale gasten in de studio. En die hebben net uh, een, uh, set van, uh, van in een set van drie Twee nummers uh, gespeeld, dus in totaal zes. Ik ben nooit goed in uh, rekening geweest, jongens. Dus dat, uh, dat, uh, <laughs> dat heeft daarmee te maken. Dan <laughs> moeten we meteen uh, lachen. Um, uh, ja, ik uh, ga uh, even naar rechts uh, kijken. Want, uh, want jullie hebben natuurlijk ook uh, een soort band uh, uh, traject uh, gevolgd of niet? Uh, wie, nou, dan komt die toch wel weer bij nieuwsnaar. Nee, je uh, bij hebben nieuws. we gevolgd, niet, niet, niet, niet. Nee. Nee, niet. Ik dacht dat jullie een van die uh, van die bands waren die in dat uh, bandcoach traject uh, hebben gezeten, of heb ik me daar nee, ja toen ik jong was, met een ander beentje, maar met een ander beentje. praten we over tien jaar terug, Wat? dat is al wel een lange tijd, <laughs> dat is wel een lange tijd terug. Ik zie ze ineens heel verbaasd kijken en van, van dat heeft hij niet over. Uh, maar dat, uh, daar is toch uh, vanuit de piers. Ja, vanuit PX hebben ze daar zeker wel. Is er een uh, is er een uh, talentontwikkelingsproject uh, mm -hmm. en. Uh, ik bedoel, wij zitten wel onder de, onder de hoede van de PX. Dus we repeteren daar. Dat is een ja. beetje onze homebase. Ja. En uh, die zorgen ook wel dat, uh, die geven ons ook wel af en toe uh, leuke optredens. Dus mm. die zorgen ook wel dat we getipt worden op de juiste plekken. Ja. Dus wat dat betreft uh, hebben we er wel uh, heel veel aan. Ja. Um, dan, kom ik, uh, dan ga ik toch weer even naar, uh, naar de andere kant even uh, kijken. Want dan komen jullie ook uh, fijn aan het woord. Want dat is de reden. <laughs> dus, uh, want uh, ja, uh, er was... Uh, nou ja... Een dikke maand geleden was uh, Lorem Ipsum hier uh, te gast. En Peter Steur die zei uh, dat er toch zo'n beetje langzamerhand... toch wel een beetje een, een soort underground scene in Volendam ontstaat. Uh, ik zie uh, Robert en Jos al, al uh, instemmend uh, knikken. Maar uh, ja. ja, Jos, hoe zit dat? Uh, nou, uh, er was altijd sprake van een uh, aantal jaar geleden... tien jaar geleden, twaalf jaar geleden... dat er toch wel veel jonge bands waren. Langzamerhand is dat een beetje verminderd. Maar nu... Uh, ja, als we een beetje om ons heen kijken. Veel bekenden, en veel vrienden van ons... die gaan ook allemaal weer uh, in band spelen. En ja. uh, het komt nu echt wel weer een beetje op. Ja, is uh, Blanco ook een van de aanjagers daarin? Uh, ja, ik denk het wel. Die uh, heeft sowieso... Uh, nou ja, had hij al natuurlijk uh, goede carrière. En uh, hij is nu solo gegaan een paar ja. jaar geleden. En dat heeft ook wel voor uh, Impuls uh, gezorgd uh, lokaal. Ja. En uh, hij heeft, nou, ze heeft verder zijn studio beschikbaar gesteld voor lorem Ipsum. Ja. Wij hebben daar ook opgenomen. En uh, ja, nog veel meer artiesten. Ja. Dus uh, dat zorgt wel voor uh, wat meer uh, leven in de brouwerij. Ja. Um, zitten jullie zelf ook uh, stil? Nou, nu mag, uh, kijk ik ook nieuws aan. Hoor, want, uh... <laughs> nou, nou, want, wij uh... zitten op dit moment niet, zeker niet stil. Hoor, nee. Want uh, er komen wat optredens aan. Mm -hmm. uh, onder andere Singelfestival. En uh, we willen mm -hmm. nog wel een paar kroegen pakken. Mm -hmm. Uh, ook in Heidam en uh, ook nog wel buiten de gemeente. Misschien ook nog wel met Lorem Ipsum. Mm -hmm. uh, En uh, de platen voor de volgende EP, die liggen ja, eigenlijk al het. klaar. Daar wou ik eigenlijk een beetje in Ja, vond, ja. en dus uh, ja, dat, uh, die gaan we zeker proberen op te nemen in het najaar. Ja, um, ja nou zei uh, want jij zei net ook al uh, in het vorige uur: Indie uh, die, uh, in Excel noemde jij. Hoe belangrijk zijn dat soort platformen voor jullie? In de, in de ah, ja, te... ontzettend. Ja? Dat is eigenlijk... Uh, uh, jullie en uh, men, mensen zoals jij Jaap en Conjof ja. ja, Dat zijn gewoon uh, de, de vaandeldraag uh, <laughs> ja, sure. uh, voor uh, de alternatieve muziek in Nederland. Ja, en ik ja. ben gewoon heel blij dat het... Uh, ja, dat zorgt er gewoon voor dat onze muziek aan de man komt als het ware. Ja. Uh, want is het een beetje droevig gesteld? Ja, het, het is, uh, ik, zou, ik zou zeggen randje dood. ja. Kijk, en op het moment dat, uh, dat de, tele <laughs> gaat de telefoon gaat, dus ik uh, ga hem even erbij pakken. Ja, hallo? Met Gu zeker? Ja, ja. Ik, ik, ja ik, ik zit hier alvast even op de mengtafel, want, uh, je, want ik was net even aan het interview. Uh, dat krijg je natuurlijk als je op een gegeven moment zo in een uh, situatie zit. Ik, nou hoop ik dat ik hem... Uh, ja, het gaat goed. Dus uh, we kunnen uh, zo dadelijk weer even verder met uh, Ja, ze zitten toch uh, te knikken, dus dat krijg je ervan op een gegeven moment. Ja, uh, bijna uh, de kans bekeken, Guus, maar uh, je bent nog net op tijd. Goedenavond. Uh, oké, ja, nou ik, ik zeg hier bijna je kans uh, verkijken, want, uh, want ja, uh, vijf voor half tien. Ik denk uh, geen uh, Guus, dan ga ik wezen. verder natuurlijk. Hè? Hoe komt dat? Uh, het ding is dat we op dit moment uh, posters uh, aan het uh, aan plakken zijn in uh, Amsterdam. Ja. En uh, het was even zo'n hectische situatie <laughs> dat, uh, dat we de tele telefoon even niet konden horen. Ja, ja. Maar goed, uh, het is uiteindelijk gelukt. Uh, want uh, want uh, ja, Amsterdam, daar heb je het al een beetje over. Guus is van Trend. Even voluit. Guus, hoe heet je verder dan? Uh, Guus van Diem heet ik. En ik ben hier met uh, Stern Brent, En die is vocalist. Aha. Ik ben Stern... Ja, jij bent uh, alleen maar even degene die de telefoon aanpakt. Maar, maar goed, uh, ja, jij, uh, ja, we gaan het even over jullie hebben. Want Amsterdam uh, daar rondlopen, dat is, uh, heeft ook een reden, denk ik, toch? Uh, ja, zeker, dat klopt. Geeft een concert uh, volgende week. Ja. Uh, in de Sinato. Ja, wat, uh, want, uh, want jullie zijn bezig met nieuw materiaal aan het uitbrengen, toch? Uh, zeker, zeker, ja. We zijn nu. Uh... Uh, ja, bijna aan het einde van ons, uh, van ons eerste album. Ja. Um, en die zal dit najaar ergens uitkomen. Ja. Um, en ja, dit is de derde single daarvan. Ja, omschrijf het eens, uh, wat jullie maken, want uh, ik heb uh, de single van, van jullie binnengekregen uh, um, ja, ik geloof een week of wat uh, geleden. En dat had uh, te maken met, uh, met dat uh, verhaal wat jullie dus in CineTool gaan doen. Maar uh, omschrijf de muziek eens eventjes, voor de mensen die het niet weten. Ja, is, ik vind het ik zelf heel moeilijk om iets te zeggen over de muziek, ja. uh, maar ik kan wel zeggen dat het, uh, ja, dat het onze waarheid is. Dus, uh, Door jullie ogen uh, bekeken eigenlijk? Ja, precies. Ja. Uh, want hoe lang bestaan jullie al als trend zijnde? Uh, ik denk dat het nu een krabbe drie jaar is dat uh, dat we met z'n drieën in ieder geval bezig zijn. En uh, ik denk twee jaar dat we uh, flink aan het spelen zijn. Ja, um, even over het ontstaan van die band, want als je drie jaar bezig bent... dan heb je natuurlijk ook uh, uh, flink in die pandemieperiode gezeten. Hoe was dat uh, voor jullie? Uh, ja. ja, dat was, dat was gewoon... <laughs> ah, zet hem maar op speaker Guus, want dan kan uh, uh, de mede uh, Cornuit even meedoen. Uh, ja, ja, uh, hi. hi. Wie heb ik aan naast Guus nog meer? hi. Uh, ik schrik nu met Stern. Ik uh, ben ook Ja, Want jullie zijn nu met z'n tweeën op pad. Maar ik geloof uh, dat, uh, dat jullie met z'n drieën uh, uh, bezig zijn. Want dat hoor ik uh, uit uh, Guus. Uh, ja, ja, met z'n vieren uh, vier, zelfs. Peek. Jens Peek speelt, uh, speelt de drums. Ja. En uh, Luna Becking speelt uh, bas. Ja. Maar uh, even terug naar... Um, uh, de pandemie, want uh, hoe is dat uh, voor jullie geweest? Ja, dat, dat was wel grappig. Wij hebben uh, heel veel repetities gehad dat we voordat de avondklok begon, dan zijn we de studio ingegaan. Mm -hmm. En dan zaten we tot uh, vijf uur ochtends zaten we door te gaan met spelen en repeteren en nieuwe dingen bede bedenken. En dat, was, uh, ja, dat is ook heel goed en gezond geweest voor de band. Ja. Maar het duurde wel heel lang dat je niet kon spelen, zeg zo! <laughs> ja, geloof ik graag. Ja. ja, is het dan toch zoiets als wat je wel eens op het, uh, op het journaal ziet... Tegenwoordig ben ik afgehaakt sinds die oorlog daar is uitgebroken... en al die andere ellende van de wereld en vallende kabinetten ben ik ermee gestopt. Maar uh, moet ik dan zo denken van... Uh, op 21 maart mogen de boeren dan die koeien loslaten? Was dat ook voor jullie dan het uh, geval, zoiets? Um... Ja, het kan zeker wel wat los, ja. <laughs> ja, ja het kan wel wat los, anders. ja. ja. Um, zeker. ja hoe, want jullie kijken natuurlijk naar dat optreden uit hè, volgende week, toch? Ja, hartstikke veel zin in. Zeker, ja. nee, ik denk dat het echt een, uh, een mooie avond gaat worden met, met heel veel mooie muziek. Ja. De hele stad op stel te zetten. Ja. Oh. Uh, hoe, zijn, hoe zijn jullie bij CineTol terechtgekomen dan? Want, uh, want ja, jullie komen niet echt uit uh, Noord-Holland. Nee, we speelden, we speelden op het dat was op een nee, Dat was dit voorjaar, was dat nog, in april. Ja. En uh, nou ja, dat was ons, uh, ons, ons allebei wel goed, goed bevallen. Dus uh, toen, uh, toen, toen wilden we deze single release ergens een uh, feestje geven. En mm. toen uh, dachten we, uh, laten we het daar doen. Ja. Ja. Um, gebroken is, uh, is de single, de derde single. Uh, welke twee singles hebben we uh, gemist? Dat zijn scherven. Ja. En, uh, en toasterbad. Ja, scherven en toasterbad. Ja. ja, de stijl. Ja, want, uh... ja het, is, het is. Het is harde punk. Ja. Met, ja, is punk uh, um, ik, ik zelf ik schrijf teksten en ik schrijf gedichten. Uh -huh. En die gedichten die gaan vaak over onderwerpen als uh, dromen of. Uh, het, uh, ja, weet je, ik, je kan depressief zijn of uh, je, je kan bepaalde emoties hebben en dat die er niet uitkomen, behalve als dat je slaapt en dat dat zich dan weer doormanifesteert in het echte leven en dat je dan als het ware een soort van steeds altijd achter jezelf, aan, uh, achter jezelf aan aan het rennen bent, dat is uh, het thema van uh, gebroken. En ook het overlappende thema voor Toasterbad en ja. Uh, Scherven. Ja, ik, ik hoor op de achtergrond een aantal vogels. Dus jullie hebben nu ook wel wat anders, uh, geloof ik, erachteraan hangen. Er zit zoveel troep op de grond. al <laughs> die meeuwen die komen als hyena's op af. <laughs> Ja, maar, moet je in Zandvoort komen? Of uh, weet ik allemaal wat. In Valendam is er dus ook meeuwen, trouwens. Dus, uh, ja, dus ja. Ja, in ja, ja. Den Haag zijn het genoeg meeuwen. Hoor. Okay, Den Haag. Ik heb wel eens gehad, dan een loop je over de boulevard. Hè. Dan heb je een ijsje gehaald met je meisje. Ja. En dan uh, komt er gewoon zo'n hele brutale meeuwen. Die BAM! Die gaat gewoon zo door je haar heen. Ja. Die hele bol ijs. En, en dan vliegen ze er met zijn tieren op af. Iedereen helemaal schrikken. Ja, agressief. Ja, uh, ongelooflijk. Ja. Dat ze uh, testosteron hebben genomen. Ja, ja nou, wij, wij, wij moeten onze gasten hier in Zandvoort waarschuwen... dat als ze een bakje kibbeling of wat dan ook uh, hebben... dat ze dat op een gegeven moment wel uh, bij zich moeten houden. Of uh, een broodje bij de bakker die is er ook niet zo 1, 2, 3 bij. om uh, Want een, een meeuw kaapt dat uh, gelijk weg, hoor. Dus staan ze heel veel hier te kijken van... Uh, wat is dat nou? Ja, ja, dat krijg je als je... Dus je niet goed op je eten let in ieder geval, maar goed. Um, even over jullie. Waar zijn jullie nog op uh, te vinden op het wereldwijde web? Uh, ja, Spotify en YouTube. Ja, we hebben net ook een videoclip. Uh, een nou, in ieder geval een live versie van een nummer mm. die net verschenen is. Uh, ja, die is opgenomen in onze eigen studio. Waar we een concert graven tijdens het terug. Oké. Okay. Uh, ja, die is dat zo'n versie ja. van, van scherven dus is dat... En we werken natuurlijk ook aan de videoclip voor Gebroken, die nu uit gaat komen. Ja, ja. Uh, ja geregisseerd door echt een hele talentvolle Franse regisseur, uh, Yannick heet die, van Jorik uh, Productions. Mm. En ik heb die, die teaser, die heb ik uh, vandaag uh, of gisteren gezien. En uh, want, <laughs> ik heb voor de eerste keer mezelf gezien als ik een soort filmster was. is <laughs> echt ongelooflijk. Ja. Dat is zo cool. Ja. Ja, en we hebben het opgenomen in een, um, op een bunker in de Duinen bij Den Haag. Zeg maar op uh, de restanten van de Atlantikwal. Ja, de ja. We hebben een uh, ampeg van anderhalve meter. In of zo hebben we die hele duin zo, zo opgeshouten en een hele drumkit en, en gitaar versterkt. Ik heb er een rugpijn van, hè, ja, ja, Kosten nog moeite zijn in ieder geval, ge, uh, uh, ja. Zeker, ja. zeker. Ja. Nee, helemaal niks. En ja. uiteindelijk uh, met het hele slepen op die Atlantikwal was het, uh, ja, jullie kwamen gebroken daaraan. Nou, zo'n mooi uh, ja, ja, ja. zo bruggetje naar de Singel, hè. Ja. Toen moest het allemaal nog kapot. Als het vol gegaan is, ondergegaan, dus het licht weg, ben je zes uur wezen filmen. Ja. En dan mag het nog naar beneden hoor. Ja. Vanover is het donker. Goed, uh, we gaan hem uh, hier even laten horen. Hier is Trent met Gebroken. <laughs> hey, ladies. Ik mezelf kapot, elke dag een beetje meer, elke dag een beetje meer. Ik word kapot. Nederlandstalige punk. Uh, maar dat uh, spelen jullie niet, uh, heren? Nee. nee. Ah, ja. Heb je iets met uh, punk? Ja, zeker wel. Ja? Uh, hoe zit het met de andere drie heren? Zeker, ja. ja? Niels kwam uh, een paar jaar geleden met een paar liedjes aan. Ja. En uh, die zei, luister hier eens naar. En uh, ja, dat bestond eigenlijk nog niet, want het was eigenlijk zo simplistisch <laughs> ingestoken. Ja. En dat sprak me heel erg aan, dus uh, ja. Ja, zo zijn we verder gegaan. Ja, dus, dus uh, er zit wel iets met uh, punk. Uh, ja, waar jullie sympathie voor hebben in ieder geval, laat ik Zeker. het anders. Ja. Uh, maar het uh, is meer de indie rock kant, toch? Ja, ja, wat, ja. Wij, wat wij maken is indie rock. Maar als je bijvoorbeeld... Wij zijn, uh, ik persoonlijk ben heel erg geïnspireerd... Uh, door, ook door de Libertines, door, ook door de Strokes. Maar de Libertines is wel echt... Uh, dat, ja, dat noemen ze misschien wel indie rock... maar ik vind dat ook wel punk. Ja? Ja, zeker wel. En ik vind dat ook... als je dat dat ga je uh, naast uh, de Clash leggen. In, in Libertines is ook geproduceerd... door Mick Jones van de ja. Clash. Aha, ja maar. Volgens mij heb je dat ook nog uh, bij de collega's uh, Kees Meijsen en uh, Roy de Smet... dit uh, verhaal lopen vertellen. Wat? Nou, zou het kunnen zoiets ja. zijn. Uh, ja, ja. Want ik, ik zit dan af en toe wel eens uh, te luisteren, Vinken, op die, uh, die maandagavond. Wat ook weer een heel leuk detail is. Dit programma wordt dus maandagavond tussen 6 en 9 herhaald. Ja, en dat zit precies tussen zeven en acht... Uh, als uh, de heren de Smet en uh, Meijsen dan uh, weer bezig zijn. Want uh, dat wordt wel lastig voor, uh, voor sommige mensen, denk ik. Toch, of niet? Ja, ja, ik denk dat als ze weten dat wij hebben gespeeld vandaag... <laughs> dan wordt het niet te lastig. Ja, dan, uh, wordt het, uh, wordt nog, uh, dan wordt het nog een uitdaging. Dus met het ene oortje zitten ze dan... het uh, van Roy en uh, Kees te luisteren... en uh, naar het andere zitten ja. dus ze naar onze te luisteren. Multitasking. Ja, maar goed. Uh, maakt niet uit. Uh, we, we hadden het net ook over het uh, muzikale landschap... en de, de platformen die we, die we hebben in dit land. Um, maar ja, um, ik, ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat, dat jullie dan op een gegeven moment uh, daar toch... Ja. Ja, het lijkt wel alsof de grote spelers uh, onder de muziekwereld... gewoon weigeren uh, te erkennen dat er nieuwe dingen ontstaan. Ja. Kijk, als je nu nog steeds uh, 80% van je, van je radiodag uh, moet bestaan... uit uh, Queen en Guns N' Roses, ja, dan gaat er wat niet goed. Ik ga daar toch iets even over. Uh, dat, dat spreekt in jouw voordeel. En dat uh, spreekt heel sterk in jouw voordeel. Want er is een plaatsgenoot. Een vader van twee muzikale zonen. Nou, dan weet jij wel ongeveer wie het over wie het hebt daarna Bond. Ja ja, ja, ja. Ja, Bond. Ja, ja Jaap uh, is daar zeer uitgesproken in. En ik uh, deel de mening ook uh, helemaal. Want uh, wij hadden dan op een gegeven moment... stelden wij vast, en dat is een uitspraak van Jaap geweest, die zei op een gegeven moment, ja, als er een... Uh, Jeroen, kijk in de vechten bij NPO Radio 2 loopt de Blair over dat er meer abba op de radio. Uh, dan vraag je je af hoe in godsnaam de Beatles ooit zijn ontdekt. Ja, nou, ja zeker weten. Geef die man de zak wegwezen. <laughs> ja, tja, dat hadden is, dat is we uh, duidelijk. Maar uh, zouden de. Want uh, de FM-frequenties zijn opnieuw geveild. Hè? Dat hadden uh, ja. je ook gezien. Ja, weet je, als het nou allemaal om geld draaien moet. Als Kink FM niet meer. <laughs> als die niet eens meer een plaats bemachtigen kunnen. Ja, dan houdt het op. Ja, dus het moet wel even het nodige weer veranderen. Ja, ja, ik denk dat er een uh, grote bezem door die corrupte op heen moet. <laughs> zo, dit zijn, dit zijn even goede teksten van jouw <laughs> kant uit de, in dat, dat opzicht. Uh, jij zit ook mee in stemming. Nou, ik, uh, ik kan merken dat het uh, diep zit bij Niels in ieder geval. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, weet je. Het is toch waar? Ja, nou nee, goed. Uh, uh, laten we het hopen dat, uh, dat er in ieder geval iets aan... Nou, ik uh, bedoel, uh, bij deze, uh, ik gooi het er weer in. De nieuwe muziekomroep jongens. Ik uh, wil het plan wel even ontvouwen. Dat, uh, dat we dat uh, kunnen... Uh, hè? Ik heb maar 50.000 mensen nodig. En dan ben ik aspirant uh, omroep. En dan kunnen we gewoon beginnen. Dus, uh, ja, ja, die 50.000 mensen, ja, 50 mensen... Die moeten we toch wel ergens kunnen vinden. In de, zeker, in, zeker in Noord-Holland. Dat moet, moet wel lukken, denk ik. Um, goed, we gaan uh, zo dadelijk nog helemaal af. Sluiten maar eerst. Uh, is de Timo de Jong, Amerikaan Uit uh, het noorden van het land. en Het nummer dat heet Lifeboat. At what seems to be the end And although I see a line I'm not sure of what it says We've been here a few times before Our roots are wasting don't know where to look And although I see a mirror I'm not sure if it's any good I'm afraid we might be stranded in an endless sea. No soil No foundation Only company Love it. Oh, my mind, we're tread like things caught by the wind, treading water. Everybody's bailing out Our feet have been cold for some time Some time, some time, some time Our lifeboat is leaking And we're afraid to drown Nowhere to fall But down We are at what seems to be the end. Drowning, quicker will my feet touch the ground. God redelijk stevig materiaal van dit uh, deze band is komen uit Brabant Noord-Brabant wil te verstaan Early in July en het nummer dat heet Under Control dat is uh, de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Uh, Heren wat uh, vonden jullie uh, van uh, een uh, avondje z'n uh, zo? Geweldig bedankt voor de uitnodiging ja. uh, uh, smaakt het uh, eventueel nog een keer uh, naar meer? Een Zeker keer, uh, mee uh, smaakt Ja. wel ja? Dus, dus jullie komen nog een keer uh, terug. Ja, uh, Lorem Ipsum heeft het uh, gepreceerd om precies een jaar na dato uh, dat, uh, dat te doen. Dat betekent dus uh, volgend jaar 19 juli hier. Ja, ja. We zetten. We. Want, uh, dat is, uh, bij, uh, dus bij uh, Lorem Ipsum is het 7 juni uh, dan weer. Dus uh, uit mijn hoofd. Dus uh, ja, dan zullen jullie uh, zes weken later moeten. Dan uh, denk ik. Nou ja, we zetten het in de agenda. Uh, <laughs> wordt het dan weer een quiztest of wordt het een uh, ja, keer volle bak? Nou, volle bak dat, uh, dat, dat weten we niet. Maar uh, ja, dan we moeten we. We laten die nog ja, dan moet je ergens een een of ander zaaltje gaan regelen met uh, weet ik allemaal wat. Want uh, ik weet niet of de buren dat zo fijn vinden aan de overkant van de straat. Dus als dat zo, uh, zo is. Um, goed, want uh, nou ja, uh, we hebben het al een beetje gehad. Uh, er zit nog wat in de pijplijn als het gaat om optredens, uh, geloof ik toch? Uh, want uh, want dat, uh, dat hebben we ook een beetje besproken. Uh, dan uh, is er nog iets uh, opvallends. Maar, want hoe houden jullie je scherp uh, als het gaat om eventueel nieuw materiaal. Dat komt vooral bij jou vandaan, toch? Niels, of niet? Uh, ja, ik schrijf al de teksten en uh, meestal... Ja, ja, heb jij ergens dan ook aanknopingspunten? Uh, dat je bijvoorbeeld je ergens boos over maakt... en dat je dat uh, verwerkt in je muziek, of niet? nou, uh, ja, het, het komt meestal gewoon aanwaaien. En dan ja. heb ik daarna het idee, oh, dit was dat. Ja. Uh, oh, dat ging hierover. Ja, dat okay. Meestal op het moment... Dan is het me niet zo erg... Uh, ja. Maar ben jij ook iemand die dan toch uh, nog een beetje kritisch uh, tegen bepaalde dingen aankijkt? Of? Uh, nou ja, we hebben het net al het een en ander over gehoord. Ja, maar. ja, ja. Ik ben, ik ben wel uh, kritisch, maar ik ben meer uh, idealistisch, denk ik. Ja. Hebben de idealisten uh, de toekomst? Uh, Jazeker, uh, ja. Zeker. Ja. Huh. ja, ik bedoel, uh, je moet toch dingen beter willen maken als je... Dat lijkt mij ook, uh, eerlijk ja. gezegd, want... Uh, we willen het uh, wel zo gezellig mogelijk houden op deze manier. Dat, dat, dat uh, lijkt mij ook. Heren, ik uh, vond het hartstikke leuk dat jullie geweest waren. En uh, Graag tot een andere keer. En Ik uh, ben benieuwd uh, waar het uh, nieuwe materiaal uh, binnenkort uh, vandaan komt. Ja. Yes. Ja. Uh, goed, dat waren ze, saai Hollywood uh, Maar uh, we zijn nog niet helemaal klaar met, uh, met uh, volgende popmuziek Want zo'n dikke elf jaar geleden Kwam er een band in de studio Die heette Alaska En zij hadden wat te vertellen uh, Alles was uh, naar aanleiding van De toen nog op handen zijnde uh, Actors and Liars Die kwam iets later uit Want uh, toen hadden ze nog een paar Nummers onder hun armen En die hebben we toen laten horen in die uitzending en Alaska is nu inmiddels alweer drie albums verder. En ik weet niet of er ooit nog eens een vierde album gaat komen. Laten we het hopen van wel. Maar uh, dit stond op het tweede album met een vette knieboog naar Enio Morricone, de Prophet, En ik spreek jullie volgende week weer. Dag! <tied>